Uur. Gert met het De Naag is klaar voor Prinsjesdag. De glazen koets komt rond kwart over één aan bij de Ridderzaal. De koning zal er namens de regering de troonrede uitspreken. Na het voorlezen van de troonrede gaat de koninklijke familie... naar paleis door het einde voor de traditionele balkonscène. Eurocontrol vindt dat staatssecretaris Dijksma... nog eens moet kijken naar een andere vertrekroute voor Lelystad Airport... De alternatieve route is beter voor de omgeving en het milieu... dan het voorstel van Dijksma, stelt de Europese luchtverkeersorganisatie. Lelystad Airport moet over twee jaar veel recreatievluchten overnemen van Schiphol... omdat het daar te druk wordt. Maar omdat er rond Lelystad al veel burger- en militair vliegverkeer is... is het een flinke puzzel om een route voor de extra toestellen te kiezen. De twee doden die gisteren werden gevonden in een gracht bij Giethoorn... zijn Poolse seizoensarbeiders. De mannen zijn volgens de politie door een ongeluk om het leven gekomen. In de buurt waar de lichamen werden gevonden... raakte vorige week woensdag een auto te water. Duikers zochten toen naar slachtoffers, maar vonden niemand. Het ministerie van Volksgezondheid hoeft voorlopig niet op te treden... tegen bedrijven die spullen importeren... waarin mogelijk de Aziatische tijgenmug meelift. Een actiegroep had aan de rechter gevraagd... op grond van de warewet bedrijven te dwingen beter te controleren... of de mug in geïmporteerde spullen als autobanden zit. Maar de rechter zegt dat de warewet hier niet van toepassing is... De tijgenmug kan infecties veroorzaken. Maar de kans op besmetting hier is klein, zegt het RIVM. De Belgische en Nederlandse nucleaire waakhonden gaan meer samenwerken. Zo gaan ze vaker informatie uitwisselen en samen inspecties doen. Vorig jaar deden ze dat al eens bij de kerncentrales in het Vlaamse Doel en in Borselen. Het weer. Vanmiddag periode met zon, ook wat buien. Het is ongeveer 16 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk droger en iets zachter, maximaal 19 graden. In is er wel kans op mist. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A9 Alkmaar richting Diemen. Twee kilometer file tussen Amstelveen en Knopend Holendrecht. De hulpdienstvoertuigen zijn onderweg. De rechterrijstrook is dicht. Naar verwachting is de weg om half twee weer open. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb het niet nodig. GELACH. En dan sta je daar, dat is een beetje Het ontzettend niet nodig te hebben. GELACH. En dat was alsof Jack even naast me kwam staan. Zeg zei: hé... Stel er nog wat stijfjes bij. GELACH. Ja. We gaan nou even naar de bar. Hé. We gaan nou even naar de bar. Vraag naar mij. GELACH. Ze weten ervan, ja... GELACH.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 Het was echt op het laatst, was het was echt zo krankzinnig dat ik minimaal drie keer in de week wakker werd met een onvoorstelbare kaat in een vreemd bed. Ja, ik in een dronken bui weer een nieuw bed gekocht. Dat je denkt: Fuck, <lacht> ik wil een kast. Maar ja, waar ik nou niet zei, ik heb het natuurlijk wel aan mezelf te danken. Maar het is niet dat ik niet gewaarschuwd ben. Ik ben natuurlijk ben ik gewaarschuwd. Ik ben door iedereen gewaarschuwd: vrienden, familie, iedereen.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 You wonder, anywhere you go every day, remember how I love you so in your heart, believe what in my heart Hij is jarig vandaag, ja, het is uh, 19 september en uh, hij is geboren in 1978, dus hij is jarig vandaag, ja, wat leuk voor die mannen, rustig jij, ik ben niet aan de beurt. Uh, Charlie Luske dus, daar ging, het, uh, daar ging het om, geboren als Charles René Pierre uh, Luske, yes, zo heet hij officieel. En dat lijkt me een hele lange naam voor een artiest, dus vandaar dat hij er maar Charlie Luske van gemaakt heeft. Hij is geboren in Amsterdam op 19 september 1978. En het is een zanger, het is een acteur, het is een presentator en stemacteur. Ook dat nog, dat betekent dus dat hij stemmetjes inspreekt bij films en dat soort dingen meer. Goed, Charlie Luske dus, vandaag dus jarig. En hij uh, is in 78 geboren, dus hij wordt, uh, even denken, uh, 29 nu, hè? Zeg ik dat goed? Ja, zeg ik dat. Nee, goed. nee 39. 39. 39, sorry hoor. Ah. Ja, Sinds de computer er is, kan ik niet meer hoofd rekenen. 39, <laughs> <29. laughs> zo is dat. Goed, nou, oké, okay, plaatje! De Corgis! En de nummer 1, If I Had You... En uh, een, van minder, een van de minder bekende werkjes zou ik gaan zeggen. Het nummer heet If I Had You. En ik heb u nog niet verteld, dat was ik vergeten af te kondigen natuurlijk... van Charlie Luske, dat was I Will Wait For You. Het nummer dat wij uh, natuurlijk allemaal kennen... van dankzij een reclame van een bepaald spoorwegbedrijf. En uh, nou, dan weet u, bent u daar ook weer van op de hoogte. En het is intussen door kwart over één. Dus uh, we moeten hoognodig gaan werken aan... De inwendige mens, om het zo maar eens even te zeggen. Mm -hmm. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk dat je op tijd eten. hè? Ja. Ja. Ja. ja. Dat gaan we zo doen. Dat gaan we zo, zo eten. Ja, het en het wordt uh, vandaag alle dus de mensen die geen vlees eten. Ja. Speciaal opgelet, want het is er één voor jullie, hè? Zoals ja, beloofd. Ja, ik had uh, vorige week alleen een vlees Psst, in. sst, dus... Komt ja. ze, komt ze. Nog niet. Jawel.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 te vervangen was uh, door uh, ja, vleesvervanger, zeg maar. En uh, ik had vorige week beloofd uh, een, uh, vegeta uh, een vegetarisch recept te bedenken, dus bij deze. En uh, voor vandaag is dat een groentepasta met zoete aardappel. En het is een gerecht voor vier personen en de bereidingstijd bedraagt ongeveer 35 minuten 30 à 35. U heeft hiervoor nodig twee oranje paprika's. De mogen ook rode zijn als ze er niet zijn, maar twee paprika's. 300 gram zoete aardappel. 300 gram windpeen. Twee eetlepels olijfolie. 250 gram vegetarische spekjes. 400 gram courgette spaghetti. Een schaal. 200 milliliter liter kokro, 100 gram geraspte goudse jonge kaas. En 50 gram pompoenpitten. De bereiding gaat als volgt: was de paprika's, halveer ze en verwijder met een scherp mes de steelaanzet en zaadlijsten. En snijd uh, het in stukjes van ongeveer een centimeter. Schil de aardappelen en de winterpeen en snijd deze in kleine blokjes. Verhit de olie in de wok en roerbak de spekjes op middelhoog vuur in 5 minuten krokant. Voeg dan de paprika, aardappel en peen toe en roerbak dit nog een minuut of twaalf. Voeg de laatste twee minuten de courgette, spaghetti toe en de kookroom. Breng op smaak met zout en eventueel wat peper als je van pittig houdt. Verdeel over de borden en bestrooi met de kaas en de pompoenpitten. <lacht> en een variatie hierop is vleesliefhebbers kunnen de vegetarische spekblokjes... Vervangen door normale spekjes of hamreepjes. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Pom -pom -pit. Pom -pom -pit. Ja, daar kun je er ook nog eentje van maken. Pomp, ja. <laughs> <laughs> <tie> pomp, -pom pit. Leuk woord vind ik dat. Ja, Pom -pom pit. Ja, ja zoiets. Mm. Nou, uh, wij eten, wij eten, heten u nee. Uh, wij wensen u smakelijk eten. Uiteraard. En uh, het recept staat op Facebook op onze pagina www.facebook.com. Kom, schuine streep, uh, Zandvoort, luncht. Uh, fotootje erbij, dus als, u een, uh, als die van u er heel anders uitziet, dan is die mislukt. Nou, nee hoor. <lacht> dat, dat is niet waar. Oh, nou, nou weer niet. Nee. Voor zo'n foto maak je, maak je zo'n bord mooi op. Oh. Maar dat, dat is geen must. Nee. Als je, zeker niet als je het voor je alleen maakt, nou. toch? Nee, dat kan toch niet? Het is voor vier personen zenuwen. Ja, nou, dat nee, het er niet voor je kan niet voor jou alleen hoor. maken. Je, je, je zou zelf voor vier personen. <laughs> nou maar, ja, het is maar net hoeveel waarde je hecht aan een mooi opgemaakt bord. Bij deze. Okay. En als u het voor uzelf alleen maakt, moet u alle aantallen die ze genoemd hebt door vier delen. Nou, oké, okay, ja. lekker makkelijk weer. Computer erbij. Bereidingstijd 75 minuten. Yo. moeilijk is dat? Jonge, jonge, jonge, jonge. nieuwe plaat. Waiting here for someone. Hm. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me. And your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone.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 I see me rolling, showing someone else love Dancing with our shoes off, no, I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we don't Blowing shit up with homemade d d d Our friends, our dreams, we get inspired Blowing shit up with homemade I wanna feel the rage Pushing our limits, I'm buckled for the ride Far from home, let's be honest with ourselves. We're way too high to try. So let's take on the night, live aloud as it is. Your friend to the store. van Tina Turner. Of van Ike en Tina Turner zelf, toch? Ja. Maar dit was een uh, lekkere remake van uh, Beth Hart samen met Joe Bonamassa. Ja. En nog live ook. Ja, ja, ja. Nutbush City Limits. Ja. En eigenlijk mag alleen Tina Turner dat zingen, hè, want die is in Nutbush geboren. ja. Goed, nou, oké, okay, we gaan naar het nieuws, want uh, het is weer tijd, Het is weer uh, al over half twee. We zijn weer een minuut te laat. Pot burn ah, day. Nou ja. Yes, het nieuws bij ZFM Zandvoort, vandaag gepresenteerd door Angela Jansen.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 Hoewel we amper 18 dagen onderweg zijn, viel er in september op sommige plekken in de provincie al meer dan 220 millimeter regen. Ter vergelijking, normaal gesproken valt er in de hele maand september iets meer dan 60 millimeter. In geen enkele provincie viel deze maand tot op heden zoveel water als in Noord-Holland. En zo blijkt uit gegevens van het KNMI. Op bijna alle plekken in Noord-Holland staat het met nog 13 dagen te gaan, al op meer dan 150 mm. En vlak aan de kust was dat iets minder. Door dichte mist hebben automobilisten vanochtend last gehad van flinke vertraging op de A9. Automobilisten op de A9 tussen Heemskerk en Knooppunt Rotterpolderplein belanden even na 7 uur in een file van ruim 8 kilometer. Tussen Heemskerk en ha Afrind Haarlem-Zuid stond 6 kilometer. Inmiddels is zowel de mist als de file opgelost. De gemeente gaat in september tijdelijk snelheidsremmende maatregelen instellen... op de Celsiusstraat in Noord. Vooruitlopend op de herinrichting van de openbare ruimte in wijk Nieuw-Noord... worden er nu alvast acties ondernomen om de snelheden te beperken... Bent u van plan om in 2018 een evenement te organiseren... dan moet u dat evenement voor 1 november aanmelden... voor de regionale evenementenkalender. Uw melding wordt dan doorgezet naar de veiligheidsregio Kennemerland. En deze bepalen de inzet van hulpdiensten in de regio bij evenementen. Deze melding aan voor de evenementenkalender staat...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 Het is overwegend zonnig met wat vriendelijke stapelwolken. En het is droog, al is een buitje niet uitgesloten. De wind is zwak tot matig uit het noorden. En de thermometer houdt het met 17 graden voor gezien. Ook de komende dagen is het meest droog. En de temperatuur doet er uh, elke dag een schepje bovenop. Met aan het eind van de week een graad of 20 op de thermometer... En het weer van vandaag werd u aangeboden door ons eigen huisweerman Lex van der Hoorn. Dankjewel Lex. doggone nickel I had but a greenback dollar bill bought a dollar bet made on the floor my buddy's point was nine. well the police they come and they're caught all of them but I Town, down on North Walker Street Only this place On a Saturday night Gus Gambler's cares to meet Some comes in For a haircut And others Come for a scrap When you see me And my buddies up there, man We means to shoot some crap Holla, If you don't seven, eleven dice, I'm about done, done, done. Now if I see the police, before he sees me, I'm gonna run. Henry Fold But I was feeling just as fine I caught her sitting On another man's knee And I didn't like that sign Well I told him What I thought about it Boys and I I didn't get there in time Because a rascal grabbed a shotgun And I got time Nou nou Dat vind ik nou zo niet Nee Lekker, hoor, ik ken het niet. Wat is het? Ik ken het niet. Rijkoeder. Oh ja, Rijkoeder, ja. Natuurlijk. Had ik kunnen weten, had ik kunnen weten. Vind je niet bij me? Passen we raar. Hè? Waarom niet eigenlijk? Nou ja, ja, jij bent een beetje meer die metal... Maar ik heb heel veel onvermoede kanten, zeker wat muziek betreft. Ja, ik hoor dat. Ja. Goed, uh, Right dus. En uh, uh, hoe heet het nummer? Oh ja, I got, I, got I, got oh, yeah. I got mine. I Got Mine. I Got Mine. I Got Mine. I Got Mine. Oké. Okay, ja, en uh, ja, dit is uh, muziek uh, waarvan ik iets heb van... Uh, ja... Weet je, dat is het voordeel als je als uh, nakomertje opgroeit met een uh, veel oudere broer en zus. Dan wordt je muzieksmaak toch wel een beetje gevormd. Ja, ja. daar heb ik nooit last van gehad, gelukkig. Ik heb, al, ik heb het altijd lekker zelf kunnen uitmaken. Dat is oh, altijd wel ja. lekker. Want, uh, ja. Maar goed. Uh... Nou, ho, ho, ho, ho. Wat? Uh, het is niet opgelegd ofzo. Ik vond nee. dit altijd leuk. Goed. Oké, okay, nou. En nog steeds. En nog steeds. Ja. En vanavond uh, is het weer... Oh nee, je, gaat voor... je hebt vanavond geen nieuwe uitzending, hè? Nee, de, er staat vanavond een uitje op. Oh, ja. En we uh, hadden het vreselijk druk afgelopen week. Ja, ja. nou, dezelfde dus als vorige week staat erop. Maar goed. Yes. Ja. Maar goed, die van vorige week wordt herhaald. Dus als u die gemist hebt, nou, dan kan je hem vanavond nog een nou, keer dan kan hem nog een keertje doen. Ff, ja, want we hadden uh -huh. het erg druk en zo doet er geen tijd. Maar volgende week komt er weer een nieuw, hoor. Ik beloof het u. Ja, ja, ja. Hè, toch? Ja. Oké. Okay. Artiest in het licht, de laatste voor vandaag. Artiest in het licht. thing cause Someday when I clean up my mind I'll find out which is which I'll say the dealer, trying to get ahead, spend all day at the holiday in and... Parsons was dit. Hij is van een man die een hele tijd al niet meer onder ons is helaas. En dat is eigenlijk wel vreselijk jammer. Want het was een zeer begnadigde uh, uh, muzikant. Hij werd geboren. Ja, hij is ook nog geboren. Inderdaad. Hij werd geboren op 5 november 1946. Zijn volledige naam was Ingram Cecil Connor III. En hij overleed op 19 september 1973. Dus dat is alweer een hele tijd geleden. 44 jaar geleden alweer. Hij ja, was eigenlijk. Zijn genre was country muziek. Maar eigenlijk moet je hem. Dat is. Dat is daar doe je hem niet. Daar doe je geen recht mee. Uh, want uh, uh, hij was eigenlijk wel een beetje de grondlegger, denk ik zo, uh, van de country rock. Hij uh, maakte met de uh, birds, onder andere het prachtige album Sweetheart of the Rodeos. En daarna ging hij ook nog spelen met de Flying Burrito Brothers. En hij was eigenlijk een van de eerste die een perfecte mix uh, uh, nee, dan kan ik nog anders zeggen. Hij wordt zelfs uitgevonden uh, uit, Nee, hij wordt wel gezien als de grondlegger van de twang. En uh, twang, dat betekent in dit geval een alternatieve country muziek. En, uh, country, en ook wel country rock genoemd. Hij uh, slaagde erin om als een van de eerste uh, perfecte uh, mixpunten te vinden... Om mengsel te vinden tussen de uh, country en rock. Parsons zelf uh, noemde zijn uh, stijl Cosmic American Music. Hij startte zijn muzikale carrière door middel uh, van bijdrage aan de International Submarine Band. The Birds en natuurlijk de Flying Brita Brothers. Ik zei het al. Graham Parsons dus. Het is vandaag zijn overlijdensdag. Ja, en dat is ook een reden om hem in, nog even in het licht te zetten. En in de herinnering te roepen. Want dat is hier echt wel hard. Goed. Graham Parsons dus. En de volgende plaat is een oudje. Ja. En uh, daar zullen... Aardig wat mensen zijn die dit bandje nog kennen uit de beroemde top op tijd, de, de glitter rock of glamrock of hoe je het noemt. Dit is de suite! En het heet 16. And each day as if time was slipping away Oh, they were just 16 And their love and the teenage dream They passed the time, they crossed the line The line that you ran between Julie and Johnny, now you've made it But life goes on You know when nearly easy just gotta be strong if you're one of the sixties. And life goes on. You know, you know it ain't easy. You know you'll never go wrong. Cause you're are part of the sixties. If you're one of the 16's De 16's. Ja, een beetje begonnen als een teeny bopperbandje. Met Funny Funny en Papa Joe en zo. En toen zeiden ze van ja, dat is mooi geweest. We gaan rocken. En dan werd het een beetje rock of glamrock. Of hoe je dat ook te noemen wil. De Sweet. Ja, nou ja, rock werd het ook wel genoemd. Ja, maar. Want dat straalde er ook af. Maar dat maakt niet uit. Zo werd het alleen maar genoemd. Ja, dat was uh, dus uh, gewoon de suite. En we gaan nu naar uh, Harry Chapin. Heeft ook een mooi gemaakt over een DJ. Hello, honey, it's me. What did you think when you heard me back on the radio? Weo LD. What did the kids say when they knew it was their long lost daddy, oh?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 M W O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 Morning voice Who's heard But never seen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 I am the morning DJ At W-O-L-D Harry Chapin Als mijn Engelse leraar mij gehoord zou hebben net Dan had ik nu gelijk weg ja, W-O-L-D, niet W-O-L-D. Ja, we hebben zo de meter, Jansen, dat kan ik nog helemaal niet. W-O-L-D heet het nummer. En het is jammer dat CFM geen, geen vier letters heeft. Anders hadden we daar, ik ben de Ik dacht DJ bij CFM. -MM -MM. Ja, dat kan dus niet, dat, dat past niet. We hadden eigenlijk vier letters moeten hebben. He? van CFM. Ja, vind ik wel. Had ah, je er een leuke cover van kunnen maken. Nu past het niet, nee. Maar goed, ondanks altijd slappige slappe oude Neel uh, zit het er alweer op. Ja. Uh, uh, ja, uh, Het is alweer tijd uh, dat wij weer de bus en de trein gaan opzoeken. Yep. Ja. Het zit er weer op, Angela. Jammer hè, voor jou. Ja, ja, jij is, moet ja. weer een week wachten. Ja, je moet een week wachten. Ja, ik mag morgen weer gezellig. Helaas. Ja. ja, morgen de met Dolly. Andere werkzaamheden. Ik mag morgen gezellig met Dolly. Dat vind ik leuk hoor. Ook leuk. Ja. Ja, Bepi is op vakantie zeg is ja. weg, is niet. Dus uh, morgen met Dolly, gezellig. Ho, ho. En uh, morgen is het cultuuruur, hè? dat weten we ook nog. Morgen gaan wij uitgebreid de regio-cultuuragenda voor u uh, handelen. En uh, als je nou vanmiddag om tien voor zes hè, even naar RTV NH kijkt, oftewel uh, ja. Ja, uh, Noord-Holland. Ja. Ja, dan ziet u mij. Ja, ja, en nog een paar. Ja. Ja, vanwege een tentoonstelling die wij gaan ja. uh, organiseren. Met werk van uh, de Beverwijkse kunstenaar Kees Keeman. En dat is vanavond aandacht voor tien voor zes RTV NA, en A. Ja. ja. Nou, uh, dit was hem. Uh, wij gaan uh, richting huis. En genieten van een verdere heerlijke vrije dag. Ja. En. Voor de rest, tot morgen. Ja, en wat mij betreft, tot volgende week. En bedankt weer voor al je bijdrage. hè. Graag gedaan. Ja. Doeg.